Patrick Holtkamp met het NOS journaal. De medicijnen die afgelopen week zijn uitgedeeld bij de sterilisatie van Indiaanse vrouwen, bevatten een chemische stof die ook in rattengif zit. Dat heeft de hoogste districtsambtenaar gezegd tegen persbureau Reuters. De pillen werden uitgedeeld aan de vrouwen die zich massaal in een speciaal kamp lieten steriliseren. 15 vrouwen overleden. De twee eigenaren van de medicijnfabriek werden gisteren al opgepakt voor het vernietigen van bewijs. En ook de sterilisatiearts is opgepakt. Kamerlid Öztürk heeft bevestigd dat hij tegen PvdA-collega Kamerlid Marcuse heeft gezegd... mogen Allah je straffen. Ik wilde eigenlijk godverdomme zeggen, zei Öztürk in het tv-programma Pauw. Omdat Marcuse het vaak over geloofszaken heeft, besloot hij te zeggen mogen Allah je straffen. Oost-Turk werd donderdagavond samen met zijn collega Kuzu uit de fractie van de PVDA gezet. Er is weer verbinding geweest met comeetlander Filet. De ESA-vlugleiding in Duitsland heeft contact kunnen leggen. De lander onderzoekt comeet 67P of gerasimenko maar staat op standby. De accu is leeg, alle instrumenten zijn uitgeschakeld. Gouda verwacht zo'n 50.000 bezoekers bij de landelijke intocht van Sinterklaas vandaag. Rond 12 uur zetten sint ze voet aan wal. Naast acht stroopwafel en kaarspieten lopen er ook politieagenten mee. Ze zijn verkleed en geschminkt als zwarte Piet en dragen hun dienstwapen. De politie neemt de maatregel vanwege de felle zwarte Pieten discussie. Maandag bekijken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken of er nieuwe sancties tegen Rusland komen. Volgens de NAVO heeft Rusland opnieuw troepen gestuurd naar het oosten van Oekraïne. EU-president Van Rompuy zei tijdens de G20-top in Brisbane in Australië dat Oekraïne hoog op de agenda staat. Het weer vandaag bewolkt en regenachtig bij 10 of 11 graden, later vanmiddag in het zuiden en zuidwesten droog en opklaringen. Dit was de CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 richting Amsterdam. Tussen zoeterwoude rijndijk en Hoogmaden staat twee kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leef. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen! We gaan beginnen! Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Potverdorie zitten die gasten er <laughs> nou alweer. Ja, natuurlijk zitten die gasten er allemaal weer. Het is Toebak leef te draaien, de fijne toestelen weer aanstaan. En jawel. Ik hey, ben! Nou, Sinterklaas! Nog niet, hè? Hou nog even vol. Sinterklaas, ja. en zoals u weet, bestaat. Ja. En ik ben Sinterklaas. Ja, klopt. Hij is Sinterklaas en hij komt straks aan om 12 uur bij de rondonde. Dus ga daar even naartoe. Leuk. Ik hoop wel dat het dan uitgeregend is. Anders wordt het zo'n trieste opening. Maar houd de gedachten bij de cadeautjes. Ja, ik kon de hele nacht niet slapen. Nee. Nee, oh. ik was zo zenuwachtig. Oké, okay, of had je getript gisteravond? Ja, eigenlijk wel. Oh, Oké. Okay. Nou, goed, uh, we zullen zien hoe het allemaal in intocht in uh, gaat verlopen natuurlijk. Uh, hier in Nederland op verschillende plekken komt hij binnen. En uh, het, wat loopt er met hem mee? Het is wel een goed voorbeeld van wat oudere mensen ook kunnen doen. Ik bedoel, Sinterklaas ja. heeft nog steeds een goed runnend bedrijf. Ja, goed runnend bedrijf. niet, weet je. Niet, nee. Geen verzorgingstehuis en Nee, joh. Gewoon, gewoon lekker je werknemers. en. Ja, precies. Nou, uh, oh, oh, kijk, daar komt ook nog een ander geheel in het radioprogramma binnenlopen. Beetje verregend. Heel, beetje verregend. Ze was het natuurlijk ook vandaag weer op de fiets. Johan, de komt toch eens van die fiets af. Goedemorgen. Ja. ja. <laughs> neem de tijd. Ik neem alle tijd. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dat valt altijd weer tegen. Ja. We zijn zoveel verder nu met deze studio. En toch elke schat je dat verkeerd in. <laughs> Ja, ik moest toch van alles doen. Maar ja, zo gaat het. Ik eens. zie dat je een nieuw jas hebt. Heb je misschien de Fashion Weekend vorige week hebt bezocht in de kerk? En heb je daar het jasje op gedaan? Uh, nee, ik nee? heb wel leuke berichten erover gehoord. Ja, ik eh, las het ook in, de, in, de, in het krantje. Dat het, uh, het was wel een beetje raar. Mensen zeiden wel wat is nou de volgende stap in zo'n kerk? Huh? Ja. Wat, de, nou, wat, wat gebeurt er nou meer in zo'n kerk? Huisparty. De Kamera Komt kom oh, straks in de kerk? Nee, ja, house ja, party oom, gewoon leuk. party. dat kunnen we wel ja, dat, ja, precies. Wij zijn meteen op één lijn. Oké, okay. dat is helemaal geen punt. Nou, ik ben benieuwd wat, wat er dan over de catwalk loopt. Ja, want de Chippendales of zo? Kijk eens. Oh, zij, nog, ziet het, ja. uh, zij ziet het meteen alweer voor zich. We ja, gaan toch meteen uh, nog weer een stap verder. Ik ben daar als ik een keer heen geweest. En ook Met naar je? de London Nights. London ben Nights gaat geweest. nog een stap verder. Dat gaat echt ja, helemaal uit. die gaat uit. te ver. Dat kan niet. Nee. Maar gaat, de Chippendales is uh, nou misschien net aan. Daar gaat het touwtje omheen. Oh. En uiteindelijk wat... Een alperbroekje? Ja, nou goed. Oh, nou, okay, uh, en door. De rest van de fantasie, uh, dat doen mensen thuis gewoon wel even. Dat Ja, ik denk wat. het ook wel. Goed, welkom bij dit radio op dus. En straks onder andere de Zandvoortse berichten natuurlijk. En het weer van die berichten Joh, doe eens even een maal. Dat kan toch helemaal niet? Is dat niet zo? Dat is niet. Dat kan helemaal niet. Nou. Goed, eerst Das Pop. Beetje uit België. Ja, voel voor Is Fool for Love van Daespa. We een fijne muziek op de vroege morgen. Tien minuten over acht. We gaan even het grote nieuws doornemen. Kim Kardashian met uh, die hele grote billen van haar. Of uh, was het misschien toch die, uh, die uh, komeet die, uh, die, waar we die uh, apparaatje mee neergezet Wat was dat nou het belangrijkste nieuws? Ja, dat was nee, het ja, nee, even even groot. Dat, dat, dat, dat stond gelijk met het landen op de maan. Nou, dat vind ik toch wel heel wat. Dan landen ja, maar, op de billen van Kim. Nou, maar laat die billen <laughs> maar. Ik vind dat toch die billen toch interessanter. Ja, maar die, die ja, staan er net niet op. Nou, dan heb je niet verder gezongen, want ik heb vanochtend wel even naar die billen zitten kijken, hoor. En compleet helemaal gewoon, hè. Ze staat ja. gewoon helemaal naakt in een of andere paper, heet dat blad, geloof ik. En zij heeft wel eerder naaktfoto's laten oh, maken. Paper, paper over over Photoshop naaktfoto's, Kim Kardashian. Ja. Natuurlijk zijn ze gefotoshopt. Dacht je nou echt dat iemand met een glas champagne op haar achterwerk kan poseren? Ja, die... Zij die... zwijgt in alle toonaarden. Ja, ja. Veel fans weten dat dit zeker wel het geval is. Nou goed, sommige foto's zijn zeker gefotoshopt, maar die ene... Nou, en is het, sowieso is overal een sfeerveeltje overheen gegooid. Ja, dat sowieso. Heb je hem nog even goed gemasseerd met de olie en zoiets? Nou nee. ja, ja, leuk. Zo, zo gaat het verkoop van je blad gaat in één keer omhoog, het aantal. Ja, zeker weten. Ja, het yes, is yes. de zaterdagmorgen. En waar we ons ook nog bezig houden, is de twee Kamerleden. Die uit de PvdA zijn gestapt. Kusu en uh, Oesturk, Die zijn eruit gestapt. En het ging dan over... Uh, uh, noem, noem je dat nou waar het over ging? Over de buiten. Over de integratie? Ja, integratie. integratie. De... Ik denk waar was het ook? Nou? Integratie tonen in Nederland. Precies, in Nederland. daar zou het over gaan. Maar nu doen de andere Kamerleden doen ook even een boekje open en die zeggen dat de twee parlementariërs wel hele heftige dingen hadden. Ze wilden onder andere wilden ze een aparte eh, wasruimte hebben. Voor het islamitische gebed. Ze wilden geen tegenspraak van vrouwen, dat dulden ze gewoon niet. Als maar het, het overleg waren. Ja, maar en... dit waren toch Turkse mannen en die zijn toch veel moderner in Turkije? Ik snap het niet helemaal. Ja, in Turkije wel, maar waarschijnlijk hier niet. Ah, ja. ja. Dus uiteindelijk uh, zijn ze het een beetje uitgezet. Want ja, ze wilden gewoon een eigen ding opzetten. En dat gaan ze nu ook doen. Maar het gaat niet alleen over het, uh, het, ja, uh, het binnenhalen van mensen. Hoe we daarmee omgaan. Het ging dus echt over de eisen die ze hebben. En dat schijnt tot twee jaar te spelen ook. Hè? Okay. Dus uh, nou. het, het is niet iets van, van de laatste paar keer. Misschien je denkt, is van, het nou, dan maar goed dat ze eruit zijn. Ik ben benieuwd hoeveel mensen ze dan krijgen in een partij. Ik, ik ben benieuwd of ze erin blijven en of mensen hun nog gaan volgen. Ik begreep dat zij een eigen partij op wilden gaan richten. Net als Rita ja. Verdonk vroeger. Ja, dat ja, ah. klopt. Nou, Rita Verdonk is nog steeds... Nou, aan hoor van. je er nog wat van? Ik hoor helemaal niks. Het is zo stil. Die, heeft een eigen, die is een eigen bedrijf <laughs> gestart. Oh. Die is helemaal uit de politiek gestapt. Ja, ja voor mij kan ze ook veel beter een soort managementcursus gaan geven. Voor mij is ze daar wel weer goed in. En hoe heet het bedrijf? Het goes out with a bang? Ja, zoiets. <laughs> zoiets? Ja. Ook al een mooie titel ja, voor een bedrijf. Die, die, nou ja, goed. In ieder geval, voor de politiek was ze niet weggelegd. Ik had me nog zo geïnteresseerd dat dat gezicht wat ze toen ook opzette tijdens de demonstratie. toen uh, tegen van was uh, neergestoken of uh, neergehaald. of nou, weet ik niet wat er allemaal nooit had gedaan. Het was, was echt afschuwelijk gewoon om te zien ook. Maar goed, toen stond ze ook met zo'n heel serieus gezicht. stond ze er al lawaai te maken. Dan denk ik, oh, ik weet niet. Het ziet er zo allemaal zo geforceerd uit. Het is, het is niet jouw ding. Uh, je moet iets anders doen. In plaats van dat trots wat ze toen opgezet had. ja Trots op Nederland. Trots op Nederland Ton ja, dat was het, ja. Trots op Nederland. Oké, okay, zijn er nog echt uh, bijzondere dingen dat je denkt, nou... Ja, echt, ik, heb hier een, uh, ik heb hier een berichtje. Het gaat over de grootste man en de kleinste man. Ja, ik elkaar heb het gezien. Ja. Er zit bijna een meter verschil tussen. Of, sorry, twee meter. Uh, de langste man is twee meter 51. Ja. En de kleinste man... Ja? Het is uh, een Nepalmees. Ja? En die, heeft, uh, die is 0,55 meter. Dus 55 De... centimeter groot. we zeggen 0,55 meter. Dat klinkt dan helemaal zo. van, is dat, <laughs> Hoeveel millimeter is dat? <laughs> Sta ik niet op hem hier ergens? Nee, 50, jou, het is, het is nou, 50, 50 centimeter. Dat is, oh, dat best is, groot. Dat is twee linealen. Dat is echt ja. niks. Nou, ik bedoel, als ik er een beetje van 50 centimeter heb, dan ben ik uh, dik tevreden hoor. Wel maar geen punt. Twee linealen? Twee linealen. Ja, dat is inderdaad ja, alles. Ja. nou goed, het is wel ja, aandoenlijk om te, om te zien ook. Gewoon, alle twee lijden ze natuurlijk onder een, uh, <kijkt> onder een lengte. De ene is natuurlijk veel te klein, kan bijna niet meer lopen. En die andere kan ook bijna niet lopen, omdat die, ja, die, die benen die zwalken alle kanten op dus. Maar goed, ze zijn alle twee natuurlijk in het Book of Records. Misschien kunnen ze nog samen iets doen. Iets voor een goed doel of zo. Ja, ja. ja. kunnen ze een van de run doen en dat dan die ene bij een ander op zijn nek zit. Meedoen met de New york Merten of zo. Okay. Dan heeft hij, en dan ja, wij... een camera erbij, en dan heeft hij wel een ja. heel mooi uitzicht. Het is alleen niet zo heel veel nut, want de, man, uh, de langste man kan niet erg goed lopen. Hij loopt ook met nee. krukken en zo. Ja, hij loopt er wel lopen. Ik had ook begrepen: er was toen een tijd een uh, documentaire. Want er zijn meerdere van die uh, uitgeschoten, opgeschoten mannen. Ja. Het schijnt dus toch iets in de hersenen te zijn wa waardoor ja. het groei van man blijft gestimuleerd worden. Hè? Ja, klopt. En dan denk ik: van ja, de, de, en dan krijgen ze bot. Uh, Begroeien en zo. Dat nou, is echt niet, uh, niet fijn om zo lang te zijn. Het zijn ja. geen leuke dingen. Nee ja. hoor, doe mij maar niet. Nee. Goed, straks onder andere nog uh, de zandgoedse berichten... en ook weer wat nieuwe muziek die je hebt kunnen vinden. Maar eerst de struts. De rare muziek, zou je zeggen, zweefbaar. is een heel klein beetje. Dacht dat Groningen vandaan kwam, geloof ik. ze hadden daar pas weer opgetreden. Gewoon in de huiskamer. Ja, gewoon aangebeld en zeiden: Nou, mogen we hier optreden? Ze dus op de Facebookpagina schreden ook al bedankjes dankjes. Van, het oh, was leuk, het was een mooi publiek, ingetogen, stil. We zagen dat ze genoten. Dat niet dat ze met z'n allen nog zijn gaan dansen. Want op zijn bovenwoning is niet helemaal een goed plan. Dat hebben we ook allemaal afgelopen week kunnen meemaken. Toch was het ook alweer: dat ze met de dertig in een achterkamertje hebben staan dansen. Ik ben het even vergeten. Ze dus zijn er door, door de vloer heen gezakt. Ze hebben dan geluk gehad dat er onder een grote koelkast stond. Want door die koelkast is de vloer een beetje tegengehouden. En is het eigenlijk, zijn ze als een, soort, nou, als een soort kermisattractie naar beneden via een glijbaan en zo in de om terechtgekomen. Ik geloof het, en iemand had de pols gebroken en een paar mensen waren gewond, maar het viel eigenlijk allemaal nog mee. En de IJsselon had al een paar keer geroepen: Jongens, jullie moeten echt uitkijken, want oh, die vloer is niet zo veilig. Jullie moeten even de, de, de eigenaar van het pand even waarschuwen. Ja, dat doen we binnenkort wel even. Nou, kijk wat er van gekomen is, jongens. Blijven communiceren hier, want wie is straks verantwoordelijk? Er zijn gelukkig geen dode gevallen, maar dat was dus een eindeloze discussie geweest van: ja, wie heeft wat fout gedaan? Nou goed, dus. Was het hier in Ede? Was het dat? Was dat in Ede? IJsselon Bernardo's. Bernardo, notaris Fischerstraat. En die Bernard maar, is, heeft nog geluk, Bernard, want ik bedoel, uh, uh, uh, hij, hij is momenteel dicht. Dus hij heeft uh, geen. Ge, noem je dat gederfde inkomsten. Hij heeft ook een beetje geluk mee, maar. Yes. Ja, het, was ook, het was wel mooi, want ik heb de volgende dag zo'n interview met zo'n yogi, uh, met zo'n uh, zo studentje uh, gezien. Ja, hij heeft dus nog was... een beetje een kater. Ja? Nou, nah, dat sowieso. Hij had de hele nacht niet geslapen, maar hij was ook echt zo van... Ja, en het was, we waren eigenlijk wel een lekker feestje aan het oude. En uh, ja, er was zo ongeveer twintig man en op een gegeven moment uh, kwam er een lekkere beat in. Dus we begonnen met z'n allen te springen. Ja. ja, toen hield de vloer het niet. Maar het was nog niet eens het hoogtepunt van het feest. Oké. Okay. <laughs> het zouden nog veel meer mensen komen. Wat was dan het hoogtepunt? oké. Okay. We zijn daarna gewoon doorgaan in de ijssalon. Gratis ijsjes Ja, Dat wilden ze wel, alleen er was zo snel zoveel politie bij elkaar dat het niet kon. Oké, okay. er kwam door dus al die politie die oh. daar binnen ging dat het door, door zakte. Dus eigenlijk dus stonden ze in de ijzeren. Oh, wow, dit was raar. En nee, door! <laughs> <laughs> Alleen die ene gingen van naar huis. Ik moet van naar huis. Wie is er met mijn pols? Kijk, dat zijn wel de doorzetters voor de toekomst ook, hè? Ja. Niet lopen zeur, Gewoon door. Nou, ik zie dat uh, je landen alweer. Ja, er zijn uh, al wat tweets erover van uh, de okay. studenten die daar allemaal stonden. Maar uh, dit is de laatste is van 13 november, dus uh, we hebben geen nieuwe meer gezien. Oké. Okay, nou. nou ja, van een van de hulpverleners, die Remco Official heet hij. Ja, oké, okay, hij heeft een zeer bloed gezicht. Remco, ik weet niet wat hij uitgehaald ja. heeft, maar hij zit een hele rare foto bij het bericht. Nou, zeker weten. <laughs> het is, als ik dat zie, denk ik echt van, vol, volgens mij is dat niet die, uh, is dat niet die clown. Good to run, girly boy. Ja, dat is ja. die van It. Ja. Ja, <laughs> ik hoop niet ja. dat mensen straks ontzettend gaan schrikken ook, want er komen natuurlijk ook alle rare pieten mee. En gisteren in het Pietensjournaal ja. of het Sinterklaasjournaal. Clownpiet, je, he, Clownpieten, hè? Ja. Clownpieten. Ik had echt... Oh, <laughs> nee, ja. Ik had echt zo van, nou, ik weet niet of dat echt de bedoeling is. ja, ja. Maar uh, nou ja, je probeert het. Ook wat. dat Anouk zo tegen was, hè? Tegen die zwarte pieten. Oh, dat had ik niet begrepen. Ja, dat, uh, ik, heb, ik, heb, ik had haar interview opgenomen vorige week. En ja? ik kwam zo even op terug. Maar op haar Facebookpagina zie je ook van. Uh, zij is dus inderdaad tegen Zwarte Pieter. Ja, zij was wel een van de eerste die zeg maar zei... van, nou, nu we het even op, ga, uh, ophouden met dat gezeik. En, uh, ja, ja, gewoon door met, weg, lezen, met maar... weg met die Zwarte Piet. Ja. Oh, echt weg. Zij is, ja, helemaal, zij weg. is echt, uh... ja, echt helemaal klaar. Okay. Maar ja, ze heeft natuurlijk allemaal uh, kleine Zwarte Pietjes in huis. Hè? Ja, maar volgens mij vindt... Ja, als je allemaal van die zwarte kinderen, donkere kinderen daarover hoort... die, denk, ja, die zien dat gewoon niet als, uh, als discriminatie. En uh, die... ik zag je het ook laatst over, over de Antillen en zo... dat de, de, de donkere mensen die er zijn... Je maakt zichzelf nog veel zwarter om als ja. Zwarte Piet op te vreden. Ja. Ik was daar heel verbaasd. Ik denk, wat wat een gezuur helemaal, man. Ja, is toch ja. leuk? Ja. Ja, dat ja. Denk, ja, het, ja, het is een moeilijke discussie. Ik denk zelf gewoon dat we mee moeten stoppen. Want sowieso, elk kind heeft uh, recht op de waarheid. En klaar. is natuurlijk niet helemaal de waarheid. Ik nee. wil nee. niet helemaal hard verkondigen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een beetje liegen allemaal. Ja, ja maar dat is het Sint Maarten ook, toch? Ja. Nou ja, dat is een verhaal. Er zit een verhaal achter ja, natuurlijk. maar zit ja, ik ik het vond is dat, liegen? Ik, ik, ik zat er best wel... In, dan zie je die kinderen langs ja? de deur gaan en dan denk ik... Oké, okay, we leren nu onze kinderen betelen. We leren dat het ja. niet goed is. Dat wat ik... ze zingen, dat het zo mooi is. Oh, ja. god. Ja, ja dat ze... Uh, uh, ja. En dan maar... krijg je nog die pranks dat op internet uh, die kinderen dan wordt verteld... dat ze een oh, pa paar maar alle snoep hebben opgegeten. Oh ja, dat was... Oh. Ik van, nou, dat vind ik ook <laughs> wel heel traumatisch voor die kinderen. Dat was, die ouders dachten echt bij zichzelf van... Nou, nou gaan we dan toch lopen? Ja, de nou. hele avond met hun langs al die huizen moeten lopen. Ja, dus, uh, uh, ik ben ja. echt... echt ik dacht niet dat er echt kinderen waren dat die dat uh, om hadden kunnen lachen. Nee, dat, uh, Nee, nee. Dat is, jouw kinderen lopen niet meer? Nee. Nou, mijn zoon wel, maar zijn voor mij het laatste jaar. Hij is een beetje groter, zijn leeft. Dus gaat er nog wordt wel iemand een mee aangekeken. met hem? Of gaat hij ja, wel Ja, natuurlijk moet je gewoon investeren in de jeugd. Dus moet je een jonger iemand meeslepen. Die kleiner okay. is, die jonger is, die kan je naar meenemen. Oké. Maar je bent dus, zelf niet meegelopen. Jawel, ik ben even door de wijk heen gelopen zo van. Uh, bel daar maar niet aan en daar en daar. Oké. Ja, ben uh, je voor... tegen uh, kinderlokkers? Hè? Ja. Nee, dat niet alleen. Die maar zegt maar... van wil jij een snoepje? Hè? Ja. Met die avond komen ze allemaal binnen. Ja, nou. ja dat is heel spannend zo'n avond nee toch maar komen, bij ons verder de de de mensen de deur die je snoepjes geven moet je vooruit kijken nou moet eens kijken die avond daar ja, is een heleboel <laughs> mensen staan de kind of de ouders helemaal in de achtergrond staan ze te ja hier staan we uh, geen grap hè wat ik uh. ja, ja. Dat is te ik heb hem met zo'n uh, vingers als pistool in een broekzak zo in de ja. jaszak kijk uit hè je ziet hem hè zie wel pop ben je gek geworden ik wil dat dat niet... Hij moet snoep. Hij, hij moet, moet snoep. veel snoep dat hij ah, lekker moeilijk in slaap valt. Ja. Het was wel grappig. Want bij ons op de bakkerij hadden we heel veel stokbroden. Er was wat fout gegaan en die waren over. Dus ik had wat stokbroden meegedaan. Ja, ja. En ik was dus zelf... Ik had helemaal niet over Sint Maarten nagedacht. Dus ik stond daar zo. En ik... Nou, voor mijn buren zo'n stokbrood. Dus ik belde aan. En dan stonden ze echt zo met zo'n bak snoep. En dan stonden ze te kijken van... Huh? Dus ik zo, alsjeblieft, een stokbrood. En, <lacht> en stonden ze stonden echt zo aan te kijken van... Oh, oké, okay, bedankt. En dan ging die deur weer dicht. En ze stonden en zo over. Huh? Wat gebeurde er net? Maar jij, hebt, jij nog je had niet... hun moeten laten zingen. <laughs> stokbrood. Wordt het ook brood. Wordt het ook brood, ja. Maar ik bedoel, jij woont nog niet op jezelf. Nee. Dus je hebt er niet mee te maken. Je hebt nee. alleen nog wat in je ouders. Uh, ja, en bijna dus. En ja, mijn moeder die werkt om de hoek bij, huh? een, bij de school. Ja? Dus elke keer was het. Mam, ze komen voor jou. Ga jij maar. Oh. Ja, je moet het toch een beetje leren? Want volgend jaar zei je er alleen voor hè? Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ik, ik denk dat ik twintig, dertig keer dat de deur open gedaan moest worden bij ja, ons in de dat is, wijk. Dat is een... verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ja, nee, ik vind het gewoon uh, te veel. Want, uh, maar wij hebben zo'n leuke wijk, dus de mensen gaan even een rondje om die grote flat in het midden ja. en dan al die zijstraatjes. Ja. Niet zo suren, en dan laat je, je daar, je daar maar niet veel... moeten wonen. Ja. Ik vind ja. het wel leuk. Ja, maar als je, niet als je twintig keer, dertig keer op moet staan en ja, dan even eten en iedere keer en moet, en dan je moet je En dan moet je gewoon bij de deur gaan zitten, zo. Ja. Je ja, ik, ik vind het toch wel leuk wel gewoon een sfeer. Ja, waar. gewoon ook al. Als, als, als je tien keer over moet doen. Ja, maar je, niet weet... als je dertig keer over moet doen. Dan nee. vind ik het niet leuk meer. Nee, bij de veertigste keer begin ik ook een beetje. Nee, vooral ik bedoel, heel vaak zijn het ook uh, toch, kleine kinderen. Je hebt vaak hele mooie moeders mee en zo. Mm. Oh, van dat die, denk uh, ik ben Van zelf. Die, uh, ja Wat me... denk ik dan. Mils. Some people watch, some people pray. But even lights can fade away. Some people hope, some people pay, but why we have to stay? Cause even here, rose gets the blues, or any misery you choose. You like to watch, we like to use, and we were born to lose. Look at all that pain You want the heart It. My Chemical Romance, fake your dead. Oh, ja, was over dood gesproken. Ja, ik stond net een heel stuk te lezen over uh, Robin Williams. Uh, de man die natuurlijk uh, afgelopen was het nog weer twee maanden geleden. Ja, dat, dat zou, die, zou wel kunnen, ja. Hij uh, bleek dus een of andere uh, dementieziekte te hebben. Uh, Lou uh, Body Dimension. En daardoor vergeet je, nou, alle dingen is logisch met de, dementie. Maar goed, dat schijnt toch vrij even geweest dan een de normale dementie. En had er medicatie voor, uiteindelijk heeft hij dus... Ja, ik dacht van, ik, ja, ik stap eruit. Want als ik tot straks helemaal niet scherp meer ben. Dan, dan sukkel ik het leven door. En daarvoor is hij uiteindelijk gewoon uitgestapt. Ja. Ja, je kan tegenwoordig wel een levenstestament doen. Dat je zegt, als ik het niet meer in staat ben tot. Maar dat schijnt dan toch weer haken en ogen te hebben. Want op het moment dat je het dan wil doen, dan zeggen ze. voelde zich goed, wilt u nog leven? En dan weet je het niet meer. Ze zeggen, ja, nee, dat gaat prima. Weet je? Ja, ja, je moet echt het dat dat regelmatig is echt Heel bijhouden. Wat gemeen is dat. Nou, ik eigenlijk. heb het ook te maken met cliënten. Je moet regelmatig moet je zo'n protocol moet je weer bespreken met familie. Ook ja. met de persoon zelf natuurlijk. Maar ja, dat moet om de half jaar. Dus ja, dat is, het is lastig. Je stelt jezelf je grenzen ook elke keer bij. Je denkt van, Nou, als ik dat niet meer kan, dan wil ik niet meer, hoor. Maar als je dat gegeven moment hebt en je het nog een keer gaat vragen, dan wil je het Ja, maar het dan dan toch wel. Ja, sommige dingen weet je ook niet meer. Nee, als je dementie hebt, dan ja. wil je het natuurlijk. Dat is toch weer iets anders. Het is lastig. Goed, het is Kijk, tijd lachen. voor. Nieuws uit Zandvoort. Ja, precies. Dus ik dacht dat we zeggen: Nieuws uit Zandvoort ben je gek geworden. Oké, okay. Marcus. Ja, ehm. Um... Verkeerde bericht. Sorry. Uh, de politie zoekt getuigen van mishandeling. De politie is op zoek naar getuigen van een uh, mishandeling... die zaterdagavond plaatsvond op de passage in Zandvoort. Omstreeks uh, half vier uh, s'nachts een uh, 42-jarige man over de passage. Hier zag hij een uh, jongeman tegen een gevel van het restaurant stond te plassen. Uh, naast de man lag een vernieuwde... Uh, Oh, een vernieuwd verwijzingsbord, sorry. Yeah, yeah, yeah. Uh, toen de man uh, hier een aanmerking op maakte... werd hij plotseling uh, meerdere malen in zijn gezicht geslagen oh. door de man... die achter, het, uh, achter hem stond. Het slachtoffer liep uh, letsel op aan zijn gezicht... en uh, moest behandeld worden, voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis. Uh, de wildplasser en de dader van de mishandeling... maakten vermoedelijk deel uit van een groepje jongeren. Uh, nou, ze zijn op zoek naar een... Ja, hoe Vijf eruit? mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 21 tot 23 jaar. Uh, uit Haarlem of Zandvoort. Ja. Maar beschrijf uh, hoe ze eruit zien. Ja, Nou, dat wordt lastig ik volgens mij. Dat je half vier s'nachts, ik denk dat je er beter niks van kan zeggen. Was het een beetje je donker? Het Was het een donker huidskleur? Of waren ze blank? Ja. Geen, geen idee, kon ik niet zien wat ze... Doen. Ja, het bizar ook gewoon, echt, die moet het zo... Staat er, het staat er niet bij. Nee, mij, ik heb het bericht ook zo lezen. volgens mij zit het er, staat het er ook niet bij, het is ook lastig. Maar goed, dan, mocht je daar in de buurt zijn geweest, je hebt iets gezien, meld het even, je weet, kan je toch iets toevoegen. 0 -4 -4 of zo. Ja, het, ja. Ik ken het uit mijn hoofd, dat nummer. Ik vind het zo triest. Ik ja. bedoel, je wil dan de, de, de, de, de, de mensheid redden of weet je wel, je zegt, hé jongen, niet buiten plassen, weet je. Je kan het gewoon niet zeggen. Nee, nee, zeg, ervan niet. Maar zeg, ervan niks, zeg gewoon niks. Laat hem plassen. En Blijf in het licht lopen en aan de overkant. En zorg dat je er snel weg kan. Alleen als je een... Dan heb ik wel de neiging ja, maar, om het wel te doen. Stop stoppen met plassen ja. of ik schiet hem eraf. Ja, precies. precies. Of uh, ik, uh, de kinderkunstlijn. Ik ja, is nieuwe, er is een nieuw thema. En dat is vakantie. Voor het jaar 2014 is er een, uh, 2015 is er een samenwerkingsproject gestart. Het Centerpark Zandvoort uh, voor de kinderkunstlijst. Lijn? Nou, wat is dit? Ja. In ieder geval, uh, vorig jaar was het thema was het circuit. En toen is er met circuit circuitpark Zandvoort samengewerkt. En toen was er zelfs een auto op plak met kinderkunst. Ja, zeg. Ja, precies. Maar ja, voor de Zandvoorts jeugd is van alles te doen nu uh, in het Centerpark. En ze, de, ze willen eigenlijk de kinderen stimuleren om het park beter te ontdekken. Omdat er uh, van alles bij is. En uh, de feestelijke opening met alle kinderkunstschilderijen... gaat plaatsvinden in de Beach Factory van Centerpark Zandvoort... 27 maart volgend jaar en ze gaan nu als een gek gaan ze schilderen en doen allemaal dus dat ja. is hartstikke leuk leuk want het moet toch een beetje in de kunst door blijven ook hè ja kunstenaar toch ja, ja oké okay. uh, er was vorige week zaterdag was er veel beloop namelijk naar het, uh, de krocht ze hadden namelijk namelijk een plattegrond gemaakt van het uh, van een appartement dat uh, wordt gerealiseerd bij het wooncomplex Zandpunt en uh, ze zijn natuurlijk twee dagen eerder op donderdag zijn ze daar begonnen Het hebben ze al feestelijk hebben ze de eerste paal in de grond gerost en uh, nu zijn ze dus bezig dus nog een van die appartementen te, te verkopen. Dan komt daar natuurlijk ook een aanholt, of dan Albert Heijn komt daar. Dan komt er een, een soort doorloopwinkel. Ik heb liever een kringloopwinkel, maar goed, er komt een doorloopwinkel. Twee ingangen komen en het appartement, uh, dat indelen kon je even zien daar bij de krocht. Vijftig uh, geïnteresseerden zijn langs geweest. Uh, nu hebben ze dat uh, weggehaald in de krocht. Maar nu hebben ze het in een soort bouwket geplaatst. De plattegrond van die appartementen. Dus mocht je nog interesse hebben, denk ik nou... Het lijkt me toch wel leuk om in het centrum te wonen. Het zijn de prijzen geloof ik, van 140.000 tot 200.000. Dat de prijzen. Dan kan je even contact nemen met Heida Beken, Deken. Sorry. En dan moet je even kijken op www.zandpunt.nl Jij ja, vind dat lekker hè, dat woord. Zandpunt. Zandpunt. Doe ja, mij, doe mij die wel. maar. Wat wil je die zandpunt? Ik wil die zandpunt. Heerlijk. Doe maar. Nou, nog één klein dingetje. Uh, ja, de jeugdkampioen... Uh, is Geëerd vorige week uh, donderdag zijn alle Zandvoortse jeugdkampioenen van het afgelopen jaar in het raadhuis door de Sportraad Zandvoort uh, in het zonnetje gezet. Ook die uh, jeugdige Zandvoortster die de beschermde status bij het NOC NSF hebben, uh, 13 in totaal, werden in de schijnwerpers gezet. Het waren dit jaar uh, dermate veel kampioenen dat er uh, een splitsing werd gemaakt uh, tussen de twee uh, dingen. Nou, we hebben onder andere. Uh, hoe je het? Ja. Uh, uh, uh, uh, yeah. yeah? Ja, yeah, yeah. Onder andere uh, basketballers, hockeyers, judoers, tennisers, voetballers. Um, zowel in teamverband als individueel werden ze geëerd. Altijd goed om sporters te eren. Maar zorg niet dat ze helemaal bovenaan komen staan. Het is gewoon een sport, hè? Het is maar een beetje achter een bal aanrennen. Het is gewoon sport, hè? Het is gewoon sport. Zorg dat je naast je sport ook nog iets hebt waar je geld mee kan verdienen, hè? En dat zeg ik altijd. Sport is leuk, we slaan niet door. Ja, precies. Je moet er wel mee binnenkomen. Ja. Sorry? Sorry. Ik ben helemaal. Ik ben even, helemaal, uh... ja, ik ook. Ik ben even uh, boekjes geworden. Tijd ja, voor koffie. Tijd voor koffie, zeker zo. weten. Ik en ik had het over op. nieuwe muziek: Ariel Pink. En het is iets leuks: Put your number in my phone. En het heeft een neiging naar de jaren 60, 70 toen alles nog goed was. Oh nee. Ja, ik was zo leuk, moet je luisteren. Er is niets aan de hand. Toch een gevoel krijg je? This magic in the air your like a mystery left uncovered Hot but fruits from fresh online Your luscious lips entice me to discover I'm yeah. Vind ik dit gewoon. Het is de drollig geworden. Ali Pink, put your number in my phone. En hoor zo'n vrouw dacht van. Ik heb je net gebeld en je hebt niet teruggeteld. Maar dat wil je nou niet. Ik heb mezelf nog geteld. Maar dat wil je nou niet. Dat is een beetje de van dit verhaal, denk ik. Put your number in my phone. Ik bel je wel een keer terug. Het is eh, 20 minuten voor 9 in de zaterdagmorgen. Oh, nou gaan we dan toch Precies! maken. Precies. een mythe met karremans ook, hè. Jo, over het gedoe alweer. Na 20 jaar moet nog een keer voor de rechter verschijnen. Er zijn altijd weer mensen die zeggen van... ja, hij is wel verantwoordelijk voor die uh, genocide daar. Und Ik denk op strafje, jeetje man. Doe toch normaal. Die man heeft ook gewoon ontzettend zijn best gedaan. En uh, hij kon niet iedereen redden. En ja, het is wel waar dat bepaalde mensen de, de compound af moesten volgens de regels. Die hadden ze beter binnen kunnen houden, waardoor ze... Ja, sommige mensen hebben dat gewoon niet overleefd. Ze hadden gewoon toch op dat leger, die legerbasis moeten blijven. En dat, ja, dat, dat mocht allemaal niet volgens de regels. En dan ook nog een keer, want komt er komen zo er zo'n mooie foto's. Van Male, met Weet hoe heet ik Nee, God. Die uh, legerrijden van de andere kant, zeg maar. Wat was moeilijk met die naam. Hij had moeite met die naam. Maar goed, dat had ook niet naar buiten moeten komen. Maar je ziet hem ook in het stukje film, dat hij met die man aan... Proost is dat hij met zijn rug tegen de muur staat. En twee van die, toch indrukwekkend makende militairen van de verkeerde kant, die staan tegen, tegen hem aan te oueren. En hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij kan geen kant op. Je ziet echt een beetje dat hij een uh, hij ongemakkelijke haart. Hij is in een hoekje geluld. Hij is echt in een hoekje gedreven, een beetje. Dus Kamans, sterkte, ik geloof zeker. Leeft hij nog? Ja, hij leeft nog wel, maar of je het gaat overleven. Hij is destijds die gewoon verhuisd naar Spanje, geloof ik, hè? Frankrijk is wel, uh, kon het in Nederland niet aan. Want hij krijgt zoveel bedreigingen. Ook wel weer logisch. Dus, ja, het is bizar zoiets. Maar ja, ik hebben even meer van die rechtszaken in Nederland... Uh, Julio Poch stond vandaag ook een heel stuk in de krant. Die man zit al vijf of zes jaar vast... omdat hij ooit op een feestje vage verhalen heeft verteld tegen iemand. En die persoon waar hij tegen verteld heeft... die heeft het niet gemeld, maar iemand anders... die had het weer van die persoon gehoord dat hij een verhaal had verteld. Oh. En diegene waar hij tegenaan had verteld, die Julio Poch... die heeft gezegd van, ah, oh, dat, dat, dat zou best kunnen, joh. Dus het is allemaal voor onderstelling. Het is, en dan zit hij toch vijf jaar vast? Hij zit toch vijf jaar vast? Yes. Het is echt. Ik, ik toevallig. Dat oh, uh, tijdverspilling. Ja, die dochter van Julio Pocht, die was destijds zwanger, die heeft ook een kind uh, geworpen, zeg maar. Dat is een collega van mijn vrouw. Nou, echt wat voor ellende die je aan de hand hebt gehad, ook alweer. Nou, dat is echt de hele levensoverloop. Ja, maar je wordt toch. Uh, hoe zeg je dat? Met de vrouw justitie heeft toch een blinddoek op en een oh, dat is het. Oh. het is toch eerlijk in de rechtspraak? Ja, maar ja, blind is van, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar uh, is hij nou helemaal recht of niet, die Er komt er net mm. een vogel over vliegen <partially>, En dan gaat hij aan de ene kant, ja, je is schuldig. Weetens. Precies. <li> Scheid, e dat is het. wie echt schuldig is, dat is de Chinese ambtenaar. Ja. Want de Chinese autoriteiten hadden een onderzoek gedaan over corruptie. En ze hebben dus bij een ambtenaar... Helaas niet bij mij. Nee. Hij <coughs> is gestuurd op 37 kilo goud. Wat? En, een, uh, en een geld, uh, geld meer, meer dan omgerekend 15 miljoen euro aan geld. Dat is geen kleingeld. Deze schokkende fonds ja. werd gedaan bij de voormalige baas... van het drinkwaterbedrijf van het district, Beidaiye... in het noordoosten van China. En hij heet Ma Chua Zo. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Ja, dat dacht we al. Misbruik van publiek geld en verduistering. En de zaak Ma is er een in een reeks die door het staatspersbureau als kleine functionaris een grote corruptie wordt bestempeld. Nou, ik, uh, wat zou u nou zeggen als die mensen zeggen: hoe kom je met dat geld? Ja, ik heb gespaard. 37 kilo goud. Ja, dat is heel veel. Dat is echt heel veel. En, maar en, dat is wel, is wel slim, want goud uh, ja. is wel vrij prijsgepast. Dus ja. Hem, uh, ja, dat nou, schijnt ernstig helpen. te dalen, maar het is wel weer zo van, ja, je, je hebt er altijd wat aan en zeker de preppers en zo. Die, uh, die vinden toch uh, van, nou, je moet gouden muntjes kopen en zo. Dat is wel zo handig. Dat kan je makkelijk verhandelen. Ja, de preppers? Preppers, ja. Ik Mensen toch... die doomsday preppers. Oké, okay. oh, dat vind ik iets. Die hebben zo van, je moet zorgen dat je iets hebt waarmee je kan handelen. Goud, sieraden of uh, dingen. Batterijen zijn ook handig, weet je wel. Want uh, op een gegeven moment, als, als, als het... Uh, uh, en wanneer shit hit fan, hè? Dan, ja, ja, ja. uh, dan moet je wel zorgen dat, uh, dat je wat kan doen. Ja, oké. Okay. Ik, ja. ik ga even kijken wat de uh, kiloprijs van goud is. Ga je maar even kijken? Dat is wel goed. Maar ik denk wel dat we al, uh, acht, acht, allemaal, echt allemaal in nood zijn. Echt in nood, weet je wel? Ja, dan echt, doe, doe uh, je helemaal niks meer. Doe je niks met goud? 37 kilo. Ik water. Je denkt dat je moet investeren in water. Wapens. Ja, zo, ja zo, schoon water. Dat en, is en wapens. En hey. dan, dan pak je Altijd het schone goed. water van de ander af. Ja, heel goed. Ja. Zo werkt dat. Oh. En, uh, een kilootje goud is 30.000... 30.500 uh, euro. Ja, en dan een keer 37. Hè? Dus uh, dat is... Mijn hoofdrekening is niet veel. Ik denk <laughs> dat heel goed. de Nederlandse regering... heeft moet praten met deze man. Want die kan op goede ideeën worden gebracht. Uh, de Nederlandse regering door deze man. Dus ja, 7, ja. Ah, goed. goed. Tot zover. Ja, we gaan die plaat nog een keer niet doen. Want ik ben er wel een grote fan van. Maar misschien moet ik een uurtje wachten. Een plaat die echt oud is... Zoals de andere plaat leek oud, maar deze is echt oud. Howard Jones, Finks, can only get better. Sorry voor deze plaat. Ik weet, nu ik het draai denk ik over. Niet, niet toepasselijk. Want de vraag dat het allemaal beter gaat worden is nog maar... Ja, dat, dat is nog maar de vraag eigenlijk. Flinks en al die kits bijna. Howard Jones. Als meer van die leuke platen. Toch is er wat anders op, van hem opzoeken. Ja, precies. is dus afgelopen week toch wel uh, het, het gedoe met natuurlijk de, de, de, de lander. Ik ben zijn naam even vergeten. Het was heel spannend of hij zeg maar goed zou gaan landen. Oh ja. Heet hij het? Oh, gaat hij landen? En uiteindelijk. rolt rolde drie keer ondersteboven. En uiteindelijk. staat hij nou? Nee, <laughs> nee, wacht even. Hij staat. Wacht even. Ja, ik denk dat het. Hij staat niet. Helemaal goed. Nou goed, dat is jammer. Maar goed, er zijn wel foto's van hem te vinden op internet. Dus mocht je interesse hebben in de. Ja, ik ben zijn naam weer vergeten. Weet je, hij heeft een hele moeilijke naam. Die meteoriet. Juriet, Ja, die. De, uh, Rosetta. Rosetta. Ja, de, ja, die, die is erop geland. Stefan Rosetta. van Rosetta. heet heette die. Maar wat mooi is wel, vind ik, uh, uh, dat. dat ze toch uh, een plek gevonden hebben. En dat het dat überhaupt werkt. Dat, dat schijnt net zo belangrijk te zijn als de maanlanding zelf. Maar dat was toch wel veel makkelijker, hè? Op de landen step voor my kind. Ja, want je doet hem niet vliegen. Nee, dat is het vooral. De snelheid. Ja. Dat is echt niet normaal. Hey, ik, ik hoorde gisteren, ik weet niet welke radioprogramma of televisie, gewoon wat je zegt van... Het schijnt dat... dat het normaal is dat uh, die, die lander is 100 kilo, maar omdat hij daar een andere aantrekkingskracht heeft, uh, is hij is heel licht. Dus er hoeft maar iets te gebeuren en hij valt om. Ja. Dus hij heeft geen massa. Dus dat, daar schijnt het ook een beetje mee te maken hebben. Nou... Ik vind het ontzettend interessant met hier... Het kost klauw met geld, maar uiteindelijk, ja, we moeten er toch wel ergens anders gaan zoeken, want de aarde is ja. straks gewoon op. En we, ja, we moeten die warp drive ontwikkelen. Die wat? De warp drive. De warp drive, precies. Ik zat meteen, dat viel meteen op. Warp drive, dat moet. Oh uh, nou, ja. Hoe weet ik dat ook weer? Zo'n warp drive. Ja. En je bent uh, ver, heel ver? Ja. Zoiets is het, Kort soort tijdreizen, maar dan anders. Ah, oké. Okay. Ik zou de luisteraars niet gaan vervelen. Nee, ik ben het volgens mij al eerder uitgelegd. Ja, dat oh, ging niet man. zo heel goed. Ik ben nog steeds mailstel van aan het het behandelen. antwoorden. <laughs> hoe vind ik dat dan? Nee, hoe zit dat dan? Nee, dat weet ik ook allemaal niet. Later. Maar ik ben iets begonnen, dat moet ik helemaal niet doen. Ik heb Wat nog wel een linkje naar een website voor je, die kun je dan gewoon terugsturen. Ja. Ik heb hier nu wel een bericht dat de Europese ruimte zonder heeft voor het eerst de temperatuur gemeten. Ja? En het is de comete heet 67P. guriyumov Gerasimenko. Hey, Hé, het stoer. En het leuke was, want er was dus woensdagavond... dat je dus een documentaire op Discovery... over dat hij in slaap werd gebracht... en dat hij dan toch weer aanging. En daarna, het duurde het toch nog eens zoveel maanden... voordat ze hem echt erin konden doen. Maar toen kwam daarna dus een, een, een documentaire... over een komeet die dan richting zon zou gaan... Ja. En, en mijn vriend was ervan overtuigd dat dat de komeet was waar eh, de OZ oh. op ging. Nou, mooi niet, hè? Ik heb... Echt? Oh. Niet door voor de volgende ronde. Nee, nee, precies. Ja, maar, maar dit is zo'n uh... komeet die toch gewoon in een baan... Ja, dit is een hele oude komeet die al miljoenen jaren vliegt. En uh, dit is gewoon in de vorm van een, uh, ja, een wokkeltje of een beetje een, een, een bad eentje. Een beetje zo... Uh... Ik is net of heel klein is, is, maar hij is best wel groot, hoor. Het is gewoon een hele grote bad-eens. Bad ja. Ja, nou ja, goed, om mee te gelijk Als ze daarop geland zijn, dan kunnen ze de alle levensvragen beantwoorden die we hebben. Alle, dat, alle levensvragen ja, die kunnen beantwoorden door de dat landing. Hopen ze. Dat, dat, dat Ik ga er gewoon vanuit. Okay. Het is echt... Ik ga binnenkort dat levensvragen opstellen, die stuur ik op. En dan hoop ik daar over een jaar of zo, heb ik daar antwoorden op. Precies. Maar ik moet nu heel eerlijk <laughs> zeggen, nu toegeven dat ik het fout ga zeggen... want die eerste temperatuurmeting was op 4 augustus. We zijn nu drie maanden verder... <laughs> Maar het is allemaal wel wat onduidelijker nu. Ik, ja. ik, had gezegd, uh, ik, ik had gezegd Rosetta in uh, het laatste nieuws, maar uh, we zijn nog niet zo heel erg uh, meer bezig. Nee. Nou goed. Ja? Die komt straks. Echt waar, die komt straks van. Ja. It's not a crime. Lorraineville. Lekker country pop. Vind heerlijk, hoe zoveel je tijd. Hoor hier, de Decilia It's just too much to ask for. But too many times I've been here before Hanging around that same front door Saying these same words to myself all the time, all in blue almost insane, and it's not a crime. for a person who shot I'm Ken nu zoveel aan? Hoe uh, uh, noem je dat? Een uh, counter in Westerpland. deze vind ik toch wel grappig hoor. Uh, uh, Lorraine? Lorraine? Nee, wacht even hoor. <Steekambling> Lorainville. Sorry. Ja. <Yeah. coughs> Lorraineville? Lo Lorraineville. Lorraineville En het heet... Uh, It's not a crime. Dit is het. It's not a crime. Dat is uh, wat deze Ja, die namen ook. Hè, yeah. Het is al een beetje ingewikkeld. Ja. Oh, ja, veel. Dus wel ook altijd een beetje... Menkte veel had je ook natuurlijk. Ja, want dat soort... Uh, Ah Cruella de Vil. Wie? Cruella de Vil, jawel. Ja. Ja, want dat is ja, van, oh, ja. oh, sorry, die ken ik niet. Maar die Cruella, is dat is wel grappig. Want ik had, uh, je hebt nu van die twee hele mooie vossen die gedeeltelijk uh, gespot worden in Zandvoort. Ja, ja, ja. En toen ja. zei ik al van, nou, als Cruella er veel hier in Zandvoort leeft, nou, dan had ze ze al lang afgemaakt. Want uh, prachtig zwart met wit en zo. Dat is ja, een mooie vossen. Het is een speciaal of vossen. Daar Kan je een hele leuk, uh, leuke sjaal van maken. Maar, uh, ja, ja, zeg. <laughs> Jij wil hem gewoon meteen al uh, zeg maar. Uh, echt... Hé, hey, hier ben je vos. Nou, wat, dat is trouwens wel gebeurd van de week hè? dat was een open brief van de krant. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja, ik heb het gelezen. Dat er een uh, hert liep. Ik heb hem ook gezien. Ja. Ik heb hem op foto staan bij mij op Facebook. Bizar. hem nou, likes en ze hebben hem gezien oh. en gelijk afgeschoten. Ik kwam echt, ik uh... ja, precies! echt. Precies. Toen is erop af en Hij uh... is levensgevaarlijk dit hert. Oh. Ja, het is echt nou, ik denk een belachelijk dat ze gewoon het vlees wilden hebben. Ik, denk het, uh, ik weet het niet. Wel was alvast uh, in de vriezer voor de kerst. Ja, precies. Ja, en kinderen waren erbij. En, uh, het was, volgens de brief was het nog 30 meter en was in de vrije natuur weer geweest. Maar ja. de politie, dan moeten ze een keer optreden. Dan gaan we ook optreden. Gek geworden. Kunnen we eindelijk een keer dat wapen gebruiken, gebruiken we hem ook. En dan kan je goed op oefenen op zo'n uh, dier natuurlijk ook. Best groot. Nou, het, be het beweegt. Ja. Dit is ja het, dus het, is wel, het is wel een schietoefening. Ik doe nou. altijd konijntje schieten in de schietent, maar het is ook echt wel even het, het echte werk, jongens. En schieten, hè? want dan ja, kunnen we eigenlijk oefenen, zegt de, de, de, de Voor mij, mij schiet de politie niet met kromme lopen. Nee, dat is waar. Ja, je hebt wel een trauma gehad uh, overgehouden aan die schietent, ja. hè, met die kromme loop. Ja, nee, goed. goed. Volgens mijn mannen die een krommel open hebben, kunnen toch goed schieten, hoor. Ja, volgens mij ook wel. ja, ja. <laughs> Niks aan dan. Goed, niks aan de hand. Nee, Laatste plaatje voor negen uh, uur. Na negen uur, de overzicht wat er allemaal gebeurt op deze dag, op, de, op, de, op deze datum. Stuck in the shade, Ach,